Drie uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal.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 Met Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij onze wekelijkse wandeling door de radioarchieven. In dit uur doen we een dergelijke wandeling langs historisch materiaal ook echt eer aan. Voor de liefhebber en de kenner Jan. Titel, Ook wel bekend onder de naam Jan Wagemeester. Vanwege zijn grote kennis van stoomlokomotieven heb ik mij laten vertellen. Hij overleed op 7 mei 1989 en de VPRO stond daar natuurlijk vanzelfsprekend bij stil. Ja... U hoort nu de herkenningsmelodie van de radiovereniging. Het programma van het genootschap van vrienden van het medium radio. Op dinsdag 9 mei 1989 begon presentator Wim Noordhoek... de uitzending Anders dan Anders. Het andere komt straks. Eerst dit. Een persoonlijkheid uit de radiowereld overleed afgelopen zondag... Ik heb het over Jan Tittel, ook wel Jan Wagemeester genaamd, voormalig technicus bij de NOS Radio, maar misschien beter bij u bekend door de vele programma's die Han Reiziger en eerder Peter Flik met hem maakten in Oost-Europa, in de trein, op de talloze plaatsen die van belang waren in het leven van Mozart. Peter Flik is hier een gedenkt Jan Tittel. In deze studio, de VPRO Radiostudio aan de Stravelandseweg... weg, nummer 65, heb ik hem voor het allereerst van mijn leven ontmoet. Het zal ongeveer 25 jaar geleden zijn. Ik was maar net bij de omroep en wilde van alles. En Jan werkte als geluidstechnicus bij de toenmalige NOS. De argwaan waarmee hij naar die binnenkomende programmamakers keek. als ze weer eens met tien bandjes de studio binnenkwamen. Zijn woorden. U moet zeker iets nutteloos tot stand brengen, neem ik aan. Ach, Peter, moet het allemaal. Is dat allemaal zo belangrijk? Ik zie het al. Meneer Flik is belangrijk, dat zal het wel zijn. En dan las hij nog geruime tijd in de krant... of maakte kopieën van het een of andere pianoconcert van Mozart... voordat er verder iets kon worden gedaan. Of raakte in gesprek over van alles wat het leven maar te bieden had... of inmiddels niet meer. Liever sprak hij over Mozart, over de oorlog of over de dood. Later gingen we voor de radioopreis met de Orient express naar het onherbergzame Transylvanië, naar de kampen in Noord-Duitsland, waar hij gedurende de oorlog had verbleven. Er kwamen jaren van een tumultueuze vriendschap, liefde en haat, melancholie en tederheid. en steeds toch weer over muziek. Mozart, die hij bewonderde. Han Reiziger maakte in deze tijd een aantal programma's met hem over de componist. Al vanaf het eerste begin kwam hij onveranderlijk te spreken over zijn verlangen naar die dood. Er was bijna geen ontmoeting die niet over dit onderwerp ging. Al meer dan vijftien jaar geleden vond hij dat zijn leven op was, geen doel meer diende en het liefst beëindigd moest worden. Maar, Peter zei hij, zelfmoord is niet toegestaan, dat wordt je later toch nog weer kwalijk genomen, dus dien ik te wachten, maar hoe lang nog? De kwelling, die hij bij tijd en wijde ook graag een ander liet merken... heeft dus nog jaren geduurd. Ooit sprak ik met hem over het waarheidsgehalte van zijn verhalen. Helaas. Later ben ik tot het inzicht gekomen dat het leven... alleen dat is wat verteld wordt. De leugen kan even pijnlijk zijn als de waarheid... is een van die consequenties van zo'n gedachte. Afgelopen zondag, de 7 mei, is hij gestorven in een ziekenhuis in Praag. Een week lang heeft zijn doodstrijd geduurd... En niemand in Tsjechoslowakije heeft de moeite genomen ons van zijn toestand op de hoogte te brengen. Het hotel kon niet, de Tsjechische radio op wiens uitnodiging er was niet, het ziekenhuis niet. Toch waren die Oostbloklanden zijn liefste reisdoel. Hij voelde zich verwant met de Hongaren en de Tsjechen en wenste ook daar te sterven. Wellicht, wellicht vanwege de alom aanwezige een eenzaamheid wellicht vanwege de alom aanwezige eenzaamheid... die de allerlaatste indruk van het leven moet zijn... en ook van zijn leven werd. Hij zou mijn woorden, nu voor de radio uitgesproken, onmiddellijk relativeren. Ik ben boven, nu moet jij nog zien te komen, lul dat je bent... of iets van die strekking. Maar ik heb het recht op mijn eigen verdriet... en die zak kan daar toch niks meer aan veranderen. Ik laat u nu luisteren naar een gedeelte van een monoloog van Jan Tittel... Ook wel bekend dus onder de naam Jan Wagenmeester... die ik voor de radio opnam in 1975 in een hotel in Wiesbaden. Aansluitend het avanveren van Mozart. Hij vond het muziekstuk totaal niet ernstig, maar vol van bevrijding. En het is ook daarom dat ik het heb uitgekozen. Dat heeft ontzettend lang duur. Ja, dat is toch... Dat voel ik zo... Dus alle Jezus lang, er komt ook nooit een Enton. Het is eigenlijk altijd op te wachten dat we het nou eens hier ophouden. En dan proberen we er wel wat van te maken. En altijd weer opgewekt te zijn, en altijd de dingen maar weer te zien. En dat moet je nou, dat je het allemaal weer boeit. Maar eigenlijk wil ik eraf. Ik zou hier nou zo graag dood willen gaan, bijvoorbeeld. Hè? Dat je niet meer hoeven, niet meer in die trein. En helemaal niet meer verder hoeft. Dat al altijd is een baan, dat gezeur, die moet je naar je werk. En al die gecompliceerde dingen om je heen. Maar wat je graag wil, gebeurt nooit. Wat een mens graag wil, is er niet bij. Ik zeg altijd: maar even een soort leiders weg. een top van school af, en dan moet je wat gaan leren. Nou ja. Je je best doen. goede cijfers. Baan zoeken. Daar weer verder leren. Probeer weer een randje de voorste te zijn. En dan ga je van alles kopen. Schaf je de hele handel aan die ding bij is. De meest onzinnige dingen toe, En dan ben je weer op prijs, Want dan weer van alles zien wat er in de wereld verder is. Hoe de andere volken leven. En zo... Dat blijft één grote leidersweg eigenlijk. Dat voel ik het al jaren aan, eigenlijk op school vroeger al. Had ik dat gevoel al. Het is natuurlijk een waanzinnige theorie, dat weet ik wel. Geen mens is het met me eens. Want iedereen vindt het leven heel erg belangrijk. <Klacht> ik voel het al jaren al aan, want ik zou het nog geen af willen. En dan ben ik 52 en die vind ik dan nou welletjes, vind ik dan nou genoeg gerommeld en uh, gedaan en geprutst, en optimistisch geweest en pessimistisch geweest. Want ik zou dat, uh, ik zie dat soms helemaal niet meer zitten. En zo nam programmamaker Peter Flik op 9 mei 1989 afscheid van Jan Titel... in de radiovereniging, het programma van het genootschap van vrienden van het Medium Radio. Later die maand op de 26e weide NL Buitenland... de uitzending aan de op 7 mei van dat jaar overleden Jan Titel. Peter Flik en Rick Zaal volgden het laatste spoor van deze onnavolgbaar bijzondere radiotechnicus. U bent aangesloten op het gebouw. Ik herhaal, u bent aangesloten op het gebouw. De nummers vindt u boven de schuifdeuren. Zes minuten over tien. Goedemorgen, luisteraars. Dit uur is het uur waarin altijd een NL-reportage uitgezonden wordt en ditmaal een wel heel bijzondere rol van Broekhoven. Ja, vorige week is Jan Tittel in zijn woonplaats in Baren begraven. Jan Tittel was een kleurrijke, zeg maar gerust, legendarische radiotechnicus... die met de aan hem toegevoegde programmamakers... net zo lief urenlang filosofeerde als programma's maakte. Liever eigenlijk. Tittel altijd gekleed in donkerblauw plak, wit overhemd... en een donkerblauwe vlinderdas, altijd een fles sherry naast zich... en altijd een opengeslagen algemeen dagblad voor zich op de mengtafel kwam op die manier in liefdevolle aanraking met vpr Europa programma Peter Frik en dat resulteerde in vele prachtige programma's die Frik reizend met titel per trein door Oost-Europa maakte en in een langdurige vriendschap. Titel stierf op 7 mei in een ziekenhuis in zijn geliefde stad Praag, een stad waarvan hij vaak tegen Frik had gezegd: "Daar graag dood te gaan." Maar hoe was hij er dood gegaan? En wie had hem nog gesproken? En waarom had niemand even gebeld? En waarom moest er sectie op het lijk worden verricht? Om een antwoord op al die vragen te krijgen wilde Peter Flik graag naar Praag om enige dingen uit te zoeken om Jan Tittels laatste dagen te reconstrueren. Vooral aan de hand van de bandjes die Titel overal ter wereld opnam op een oude aftanse cassette recorder. Zijn black box als het ware. Voor NL ging Zaal mee met een microfoon. Just received the latest weather from Brahma. De wind is calm. Dezabilitie is meer dan 10 kilometer. Hebben had some recent regen. Het is overcast en de temperatuur op het moment is 40 graden Celsius. Hier moest Jan verschrikkelijk hey, om lachen. Hij vond uh, de, de KLM eigenlijk een soort uh, op uit de kluiten gewassen kist van Anthony Fokker, waar ze zich aanstelden. En ik herinner mij dat hij speciaal, dat gebeurt nu niet. De mededeling hoe, hoe laag de temperatuur buiten was. Daar moest hij heel erg om lachen. Toen zei hij, uh, riep hij ook de stewardessen, uh, ligt het in de bedoeling dat we straks misschien nog op de vleugel verder moeten ofzo. Waarom roept hij om dat, uh, dat het 50 graden beneden nul is? de kapitein had zo even gezegd dat we richting oost Dat soort mededelingen dus. Dan zijn we richting Dortmund geflogen en nu zijn we over Frankfurt. We vliegen 11 kilometer hoog. Wahnsinn Trula, wat nach Prag noch Praag nog ongeveer 40 minuten, en we landen om um 20 minuten over 2. Begrijp jij hier nou iets van Peter? Waarom doen ze het allemaal? We kunnen wat erwarten. En in Praag, we hebben een zwakke Südenwind, gute Sicht, goede zicht, wat bewolkt, 14 graden.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 onwaarschijnlijke anekdotes en verre verslagen. If the sky is the limit, this must be NL. Het vliegtuig heeft verschrikkelijke turbulentie. Peter, wat gaan we doen? Ik wil nazoeken wat daar gebeurd is in Praag. Ik ben niet zo verdrietig dat hij dood is. Want dat, dat is wat, waar hij naar verlangde. En hij verlangde ook om in, in een Oostblokland uiteindelijk te overlijden. Ik wil weten wat, zijn, uh, wat hij daar gedaan heeft. En ik ben op jacht naar die bandrecorder die hij al, de laatste jaren altijd bij zich had. Een grote ouderwetse Philips bandrecorder, cassetterecorder op batterijen. Waarmee hij alles opnam. Ook ogenblikken die er niet toe deden. Naar zijn zeggen, die gaven nog veel meer rust dan opnames die wel ergens over gingen. Hij nam ook gewoon maar geluiden op. Soms uh, zinloze gesprekken. En die had hij in zijn tas bij zich. En die bandrecorder en die banden moeten daar zijn. Op 27 april vloog Jan Titel met vlucht KL279 naar Praag. Hij zou daar iets voor de Tsjechische radio doen... over een zoon van Mozart of zoiets. En hij zou op 1 mei met de KL280 terugkomen... Dat laatste is niet gebeurd. Op 8 mei hoorde zijn vriend Peter Flik dat Jan Tittel op 7 mei in een Praag ziekenhuis was doodgegaan. Flik wilde weten wat zijn vriend de laatste dagen van zijn leven had gedaan en met wie hij had gesproken. Flik zocht Jan Tittels black box. Ook ging Flik op verzoek van de familie Tittel Jan spullen en de kist met Jan zelf halen. Ik mocht mee met een microfoon. Ja, het, is het is donderdagavond, 11 mei. Ja, We bevinden ja, ons in de een eetzaal een van het bizarre, deftige hotel Alkron aan de Stepanska, vlakbij het Wenceslausplein. Ik heb het met iemand? Gesproken. Ja. Yes, ja. Nee, Keiner van iemand? We hier een paar taken. Het bieten. Het Dat zijn die laatste taken voor mijn Ja. Dat was onze Stammgast. Ja, er was Stammgast. Viele jaren. Had hij nog veel gezegd? Ja. Nou. Letztes Mal war hij hier, aber... <lacht> maar. Hij had niet zo so veel gezegd. Nee, niet veel? Nee. Leider. Nee. Ja. Nee. Ja. Met keiner? Hij was schon krank. Hij was krank. Asthma. Asthma, ja. ja. ja. ja. Leider. Maar hij had geen Worte gezegd. ...gesprek, of zo het was. We waren met de, een, een Ja? Borube. hier met een, een jonge dame. Ja, ik weet Ja, weet We komen niet veel te weten. Een, maar we horen een, dat de een. violist van het Alconstrijkje... ...zich Jan Tittels ja. recente bezoek nog herinnert. wat kan ik je zeggen? Uh, Peter moet nu heulen, wat dat macht wel. Er moet alles uh, Er was hier vor een woche, nee? Ungefähr ja. das Datum, präzise datum kan ik Ihnen niet zeggen. sagen. Nee. vor een woche. Ja, was er was een lieber gast. Is zu uns gekommen, op het podium. en ja, wünschte zich äh, dat lied... Äh, Plaisir d'Amour-Spiel, also wir haben ihm das gespielt, no. er hat gesungen für sich, also, also. No, und als er äh, schlafen ging, also ich, war, ich wusste nicht, ob er hier logierte oder was, das wissen wir nicht, no. er, er war hier allein? Allein, er war allein, ja allein, da mussten wir nochmals dieses Lied spielen. No, er hat uns gewinkt, so, mit der Hand, ja, und so weiter, und dann ist er wieder weggegangen. Er hat uns Whisky bestellt. <lacht> na, no, das war, mehr wissen wir nichts, also von ihm, ja. Der, unser Kollege, der äh, spielt äh, Schlagzeug. Ja. Der hat uns gesagt, er kennt ihn als einen alten, alten Gast von hier, dass er mehrmals Alkron besuchte. Mehr kann ich Ihnen leider nicht. Er war sehr, ein sehr sympathischer Mann, ein sympathischer Gast. Blessedamuhe. Nog een rare vraag. Een week voor je dood. Ja, bitte. We ja. spelen Als eerste. Dank je. Vind jij niet? Wat? Een rare vraag. Een week voor je dood. Plezier d'amour. Maar hij wist nog niet dat hij ging. De volgende dag, vrijdag 12 mei, zijn we om 9 uur op de Nederlandse ambassade in Praag. Daar belt mevrouw Kutjerova met het ziekenhuis om te vragen of wij daar langs mogen komen. En daar overhandigt mevrouw van Grunsven ons ongeveer 30 bandjes. 30 black boxes die in Jans koffertje zijn gevonden. We kunnen de bandjes afspelen via de oude, cassette recorder die Jan overal met zich meesleepte. Dat soort banden maakte hij Zes stemmen. stem op. Kijk, dat soort totaal zinloze geluiden. En er komen dan stemmen op als iemand iets tegen hem zegt. Kijken. op dit bandje staat helemaal niks. Alleen het getal 7. Hij zegt er wat. Hij is godverdomme. En toen kwamen er nog vele banden, met het geluid uit de eetzaal van het Alcon, waar hij één of meer van de vier dagen die hij daar was, heeft opgenomen. In ieder geval volgens de Gérard één keer met een vrouw, en in ieder geval één keer, deze keer, alleen. God, wat zijn er veel banden. Jij vindt het ook wel gek, Het is allemaal dezelfde band. Allemaal gewoon een, een eetzaal, s'avonds... dames en heren en een kistje. Was dat zijn leven? Ja, zo, als je het zo hoort, lijkt het wel zo natuurlijk. Maar hij praatte heel veel, maar als je alleen bent, waarschijnlijk niet. en mensen om hem heen. Maar toen ik vorig jaar met hem op reis was in Budapest, heeft me mijn, mijn oren gek geklept. Echt. Om hem dol van te worden, heb ik ook tegen hem gezegd. Na een paar dagen. Van je... Dat kan je gewoon niet van iemand vragen. Van mij niet, bijvoorbeeld. Echt achter elkaar doorspreken. En allerlei bespiegelingen houden. Over alles en nog wat. Er was geen enkele gebeurtenis... die niet bij hem leidde tot allerlei vragen. Waarom bijvoorbeeld de serveersters in... Budapest, half hoge leren laarsjes droegen waar de teen uit was. Zo'n omstandigheid uh, leidde er bij hem toe dat hij dan die zijn eerste aanspraak, mevrouw, waarom hebt u geen teen in uw schoenen? En bent u dit uh, verplicht? Dat bleek dan ook zo te zijn van staatswegen verstrekte half hoge haars, uh, laarsjes, die ze als uh, ze s'avonds klaar waren, meteen uitdeden. En meer van dat soort dingen. Waarom de we Tems zo hard reden... Vroeg hij zich ook af, ging hij ook vragen naar een tram. Meneer, mag ik u wat vragen? Waarom rijdt u zo hard? Rijdt u al, altijd zo hard? En zo praatte hij de hele dag door. Maar dan was hij wel met mij of met iemand op reis. Maar nu is hij blijkbaar alleen. Dan krijg je alleen dit. Hallo, Goeie Hallo, No, no, no, no, no, no. Daar ergerde ik me ook kapot aan op de duur. Dat de hele dag wodka. Dat begon s bij het ontbijt. Mag ik voor nu een wodka? Twee, drie. Vorig jaar in Budapest uh, heb ik dat ook tegen hem gezegd. Van waarom drink je zo? Godsliedelijk veel. Aan het eind van de dag had hij dus 17, 20, 25 wodka op. Ach, dan zei hij alleen? Ja, anders uh, kan ik het leven niet aan. Houd de geest aan. Juice. Juice. Ja. You know juice? Mevrouw Kutscherova van de Nederlandse ambassade heeft een afspraak in het ziekenhuis geregeld. Het Francisco aan de Moldau. We gaan erheen. We mogen geen opnames maken. We horen dat Jan op 1 mei is binnengebracht. Dat hij op 3 mei naar de intensive care is gebracht. En dat hij op 7 mei is gestorven. Waaraan? Dat zal Sexy uitwijzen. Of hij nog wat gezegd heeft? vraagt Peter. Waarom hij dat zo graag wil weten? vragen de artsen. Daar was ik eigenlijk heel erg verbaasd door. Waarom wilt u weten of hij nog iets gezegd heeft? Dat moet een arts toch wel kunnen begrijpen. Het gaat toch niet alleen maar om slokdarmen magen en kanker en weet ik veel. Dat is toch ook iemand die praat? Dat vond ze vreemd, ja. Dat vroeg ze nog een keer. Waarom wilt u dat toch weten? Dat Wat wil je eigenlijk precies weten? Of hij dood wilde. Of hij dat gezegd heeft, bijvoorbeeld. Ik bedoel, uh, hij heeft me jarenlang achtervolgd met, die, uh, met dat doodsverlangen. Dat wilde hij steeds. Zoals ik hem de allereerste keer ontmoeten was dat ook al zo. En ik heb op de duur ook al eens gezegd: zeg, doe het dan ook. Uh, ja, God. Maar hij wou geen zelfmoord. Hij wilde wel graag in Praag sterven. Dat wel. Of in Boedapest. Daar was hij niet zeker van. Het is Praag geworden. Ik vroeg me af of hij dat hier gezegd heeft. Ik wil nu dood. 1973. Je zei dat het het laatste jaar moest zijn. Ja. Hopelijk wel, ja. Hoe bedoel je dat precies? Dan nou, hoop ik eraf te zijn. Hoef je dat lijf niet meer over hen te brengen. Je wil dus dood, eigenlijk. Ja. Dol graag, ja. Hopelijk is het dit jaar. Ik hoop elk jaar dat het gebeurt. Misschien gebeurt het dit jaar, ja. Waarom? Nou, dan hoef je niet meer. Dan <tosses> hoef je niet meer over Dan kan je gaan liggen. Ik wil wel vanaf, ja. Ik kan ook 74 zijn. Ik hoop 73. Dus dan zie je niet tegenop bijvoorbeeld. Nee, zeker niet, nee. Nee, nee. Ik wil niks liever dan liggen. Niet meer opstaan. Niet meer. Niet meer, hoeven, niet meer op te hoeven te staan. En die dingen, dan ga ik wegwezen. Zover <lacht> heb jij nog lang niet, nee. Ja, ik wel, ja. Mag ook, mag ook hier wezen. Geef het geeft niet waar het is. Nou, dat is hier wel een goede plek. Maar hoe, uh, hoe oud ben je nee, Bijna 50. Is het niet een beetje vroeg dan? Nee, het is niet te vroeg, nee. Het mag ook hier zijn, ja. geeft niet waar het is. Ja, dit jaar hopen we dat afgelopen is. Ja. Dat je niet meer over hoeft. Misschien hoeft, hoeft te gaan, niet meer op hoeft te staan. Niet meer naar je baantje hoeft. Ik kan aan liggen daar en ik denk, zie zo, Voor mij hoeft het nou niet meer. Ik hoef ook niks meer, ik hoef ook nergens meer heen, ik hoef nergens... ik hoef niks meer te doen. Ik vind het wel leuk hoor, zo scharallen, maar... voor mij hoeft het niet meer, nee. Het is zaterdagmiddag, drie uur. En... het wordt nou toch wel eens tijd om te kijken wat Jan bij zich had. Behalve die bandjes die we al hebben gezien... waarvan we er al een paar hebben beluisterd. Het is een, een crèmekleurig uh, diep KLM-koffertje dat hij bij zich heeft. Zo'n koffertje waar hele oude ouderwetse discjockeys vroeger eens wel, eens, wel eens mee liepen. Zo'n koffertje dat de afmetingen heeft die zodanig zijn... dat, dat ze als handbagage mee in een vliegtuig mogen... En een blauwe tas. Wat ga je het eerst openmaken? Het koffertje. Wat zijn die bandjes, hè? Ja. Wat ga je nou doen? Eens een bandje maar opzetten. Er staat maar vaak mooie muziek op, hoor. Op die Philips uit 1948. Ja. Ster. Het is toch een duister, of niet? Ja. En een kruisje. Nog meer bandjes. Nog meer bandjes. Tweede Dokter Soep. Douchen en badschuim. Tandpasta. Het Echt een scheriapparaat uit 1940. Poldood. Ode suikerzakjes die erin zitten. Nou, verder niet zoveel van die ik... Jezus, kijk nou toch. Wat heeft hij zich nog meer geschoren? Zit zijn haar op? Een half uur later. Ik weet dat jij een keer een plan hebt gemaakt om aan de hand van de inhoud van iemand, zo'n koffer, te kunnen zeggen wat voor mens het is. Wat voor een mens was Jan? Nou <tankt> ja, maar ik ken hem niet zo van die koffer natuurlijk voor soort mensen uh, Een buitenbeentje. Uh, iemand die niet in het normale patroon echt goed erin past. Die dingen deed die niemand deed. Uh, veel mensen gaan niet echt alleen op reis. Veel mensen gaan niet alleen met de trein naar Sofia... om daar te besluiten. Gewoon Sofia niet te bezoeken, dan maar weer terug te gaan. Dat soort dingen deed hij. Hij hield ook niet van uitstap. Uh, hij vond het genoeg om in de trein te zitten. Dat doen weinig mensen. En hij nam dus veel mee. Hij bouwde onderweg zijn eigen huis. Uh, muziek had hij dan bij zich. Ik heb ook al in tijden met hem gezeten, dat hij dus een kaars wilde. Een kaars neerzetten. Daar deed wat hij wilde. En vond het heel erg leuk om met mensen in Oost-Europa in contact te komen. Dat wel. Zo'n mens. Hield niet van vakantie. Hield veel van muziek. Verder was hij natuurlijk een beetje gek ook wel. Een beetje dwaas. Dat vond ik het leuke. Ik hou van dwaze mensen. Ik vond het alleen pijnlijk worden vorig jaar in Boedapest. Kijk, als iemand je vriend is en die zegt... Uh, luister goed, mijn leven is op. Er is niets meer om te gaan. Ik, ik is net of ik uh, als een, een televisietoestel... als je die, die laat vallen, dan gaat de beeldbuis naar binnen. Hij implodeert. En hij, hij was aan het imploderen. Dat voelde hij ze, zeer sterk. Er was dus zo, zo weinig meer over. Dus ja, ik vond het moeilijk... Uh, Het is toch een, een, een hele goede vriend van je. Maar ik begreep het absoluut. Wat begreep je? Dat zijn leven op was, uiteindelijk. Ook nam ik hem kwalijk dat hij daar jaren over gejammerd en gezeurd heeft. Daar werd je ook af en toe gek van. Maar ik zag het wel gebeuren, ja, zeker. Ik ben alleen heel erg opgelucht om hier beneden te hebben gehoord dat hij op een punt stond naar huis te gaan. Dus niet uh, dat er geen verhaal in de wereld uh, komt... van dat hij hier moet gepleegd heeft, wat niet zo is. Daar ben ik nu helemaal van overtuigd. Dat had je ook moeten aanvaarden, maar ik vind het beter zo. Wat heb je daarna nou nog opeens gevonden in zijn toilettas, Peter? Daar zitten een paar fetus in. En ik loop al maanden zonder fetus. Tenminste, met halve fetus. Ik maak hier maar... Dat vind ik wel mooi met fetus van hem dan verder te Vier veters zijn het. Om met veters van hem verder te stappen. Dat zou je ook een heel leuk idee vinden dat ik nu zijn veters nog gebruik. Of vind jij het een beetje schaamteloos? Nee, niemand heeft toch iets in een paar veters? Vind je niet? Je zegt niks. Oh, jij bent interviewer. Zo is dat ook weer. Hoe lang loop je nou met zo'n halve veter? Zeker vier maanden. Ik vind het geen onplezierig idee. Ja, maar ik kom daar gewoon niet toe. Dat is, uh, het is juist niet uh, uit een soort houding van ik heb wel iets belangrijks aan mijn kop hoor. Daar ben ik gewoon slordig in. Dan strik jij raar veters of reg je raar veters in. Moet je niet even buiten gaan kijken of de auto ligt te branden? <lacht> ik doe dat straks. Ik kan het helemaal niet. Nee, dat is het. Ik kan het gewoon niet. Dat is het ellendige. Zou ik je eens leren hoe je veters... Uh, nee, nee, nee, nee, ik nou? kan het zelf wel eens. Het zijn wel korte veters. Die moet je misschien halverwege dan beginnen. Dat doet me denken aan het feit dat ik eigenlijk ook nog even iets met jouw jasje moet doen. Ja, jee. Want dat is toch wel heel komisch. Want ja, Om even, even te roddelen over Peter Flick. Hij heeft een, een, een jasje aan van CNA... Met een Italiaanse naam erin. Een soort Italiaanse man. Een ontwerper die waarschijnlijk niet eens bestaat. maar die CNA heeft bedacht. Maar wel een mooi jasje, maar niet echt een duur jasje. En dat klopte ook wel, want Peter dacht. ja, nou in dit soort jasjes zitten blijkbaar geen zakken. Want ja, die waren helemaal dichtgestikt. Hoe lang heb je dat jasje nou, Peter? Ja, vier. Tot uh, hij mij dat gisteren zei. En ik tegen hem zei, nou ja, maar als je jasjes nieuw koopt... die niet al te goedkoop zijn, dan zijn die altijd dichtgestikt. Wat Peter niet wist. Dus uh, geef het jasje maar even. Dan gaan we even kijken of, of ik die zakken open kan maken, goed? Ja. Moet jij even deze microfoon vasthouden, Peter? Want ik weet niet waarom, maar ik wil dat dit vastgelegd wordt op de band. Doe maar verslag. Jij gaat nu de schaar in mijn jas zetten. Is dat wel goed? Je moet je van tevoren niet ervan vergewissen dat zich daar ook een zak in bevindt. Je knip hem helemaal open. En heb ik nu vanaf nu heb ik een, een zak dus. Lijkt het wel. Ik zit wel erg dicht vast dicht. Hoe heet dat? <laughs> voilà. Nou, dat het... is een flik. Voel eens. Ja, nee, zeker. Foiles. Dat is een wonder. Het is makkelijk dan kan je, kan je geld... <gacht> geld in stoppen. Nee, ja, ja, ja. handig, ik dank je wel. Zal ik de andere zak ook nog even doen? Ja, nemen? Is dat <tokken> Plezier d'amour. Jan Titel in het hotel Alcron. Alweer of nog steeds? Was het 27, 28, 29 of 30 april? Peter Flik begint de reconstructie rond te krijgen. Het is zondag nu, 14 mei, eerste Pinksterdag. Hij heeft vandaag Ludwig Soeks ontmoet... wiens visitekaartje wij aantroffen in Jans koffer. Een terloopse bekende met wie hij wel eens wat dronk in de snackbar van het hotel om de hoek. En Peter heeft ook de vrouw opgespoord met wie Jan door de gérant is gezien. Zij, de tomaat, zoals Peter haar noemt, was op 30 april een groot deel van de dag bij Jan. In Hotel Europa aan de champagne en in Alkrom aan het diner. Hij werd om tien uur s'avonds erg ziek, waarna zij een dokter heeft besteld. Deze kwam en gaf Jan een injectie. De dokter en de tomaat zijn tot elf uur bij Jan gebleven. Nu heb ik bijna alle mensen gesproken die daarmee te maken hebben gehad. Ludwig, de man van de sandwichbar om de hoek. Vliegtuigmonteur, kan Ik kan me helemaal niet voorstellen waarom Jan daarmee ging. Ik heb gesproken met uh, dokters in het ziekenhuis. En ik krijg zo'n beeld hoe die laatste dagen zijn. Ik heb hier een, uh, vanmiddag een bandje gehoord... waar hij op 1 mei, s ochtends een... Asthma-aanval krijgt en hij heeft die bandekorten laten lopen. En ik heb kunnen dateren dat die band moet gemaakt zijn op 1 mei ochtends ongeveer om 10 uur, omdat er een toespraak van Hoesacker achter zit. Hij zet de radio aan. En tot zover ben ik gekomen. En er is nog één persoon daarna, dat is uh, George, George, of Jesse, de taxichauffeur, die is naar, naar het ziekenhuis gegaan. Dat moet één of twee dagen later zijn. Die, die spreken we morgen. En dan, dan heb ik het rond. Verder zit ik hier om, uh, ja, met jou, met alle banden en uh, zijn scheerspullen. En dat is, dat is het einde. Meer is het niet. Oh, is even Dit, Dit is 1 mei s ochtends. Ja, ongeveer half tien. God, van vreselijk zit dit toch? Is dit een astma-aanval? Dit is de astma-aanval, ja. Heb je dat ooit eerder bij hem meegemaakt, dit? Nee. Zegt hij nou? Er gebeurt niks met me, zegt hij. Mogen we dit wel uitzenden? Ja, als je wil, wil weten wat er gebeurt, is wel, ja. ja. Wat zit u? Waarom neemt hij zak dat op? Dat deed hij altijd. Dat deed hij de, zeker de laatste vijf jaar nam alles op. Dus dat neemt hij niet op zomaar. Uh... Hij deed het uh, als een soort uh, natuurgewoonte. Er komt alleen een moment op deze band. Want ik zat hier naar te luisteren ik vind het verschrikkelijk om te horen. Nou. Maar ik, ik wilde graag weten wanneer het was. En op een bepaald moment, er staat hier een radioprogramma op. Zet hij een andere zender aan. En dat moet ongeveer om tien uur op 1 mei ochtend zijn geweest. Want dan was hier in Praag de 1 mei parade. En dan gaat meneer Hoesak praten. En ik heb een man van het hotel beneden gehaald. zegt, wilt u luisteren wat daar op de achtergrond gezegd wordt? En dat is Hoesak. Ja, 16-letech obiec na Moskwach Kieża Miejskim, z pomysłem, jednocześnie z tytułu wyprawy, a demokrację został zaproszony. Włóczni nie witam, zespoły polonki, stronie, aż takich, poznałem uorganizacji narożnych, złotych, łapy, generalny. Een van de vrienden die Jan in Praag had... was een taxichauffeur, Jerzy. En hij is een van de laatste mensen die hem dan nog heeft gezien in het ziekenhuis. Dat ga ik hem zo vragen. Hij is altijd jarenlang tien jaar, misschien toch wel, met hem hier een praag uitgegaan. Naar parken, denk ik, of naar andere hotels. En hij... Uh, ze mochten elkaar heren. En hij luistert graag naar de Moldau van en haar zo te horen? Ja. We zitten in een uh, taxi van hem. Jesse, when did you see him? And what happened? When was it the last time? Uh, you mean last time or first time? Last time. Last time I met the young Titel about one week ago when he was uh, already in the hospital na Františku. He was looking very bad and it was my uh, last opportunity to see him in life. Did he talk to you? He said only, "George, George." My name is Yiri, and in English language that's mean George. And he called me always George. I know um, Mr. Tittel already about 10 years when Jan was in Prague, not working. What, what, what, what did you do with him? When did you go out? Or? Yes, we always when the Mr. Tittel was in Prague we visit uh, some restaurants where people played the Mozart music like Coffee House Slavia opposite side of National Theatre and, uh, and then we were also in some many cozy, cozy restaurants that's all Was he a very melancholic man? Yes, he was very melancholic man, sometimes uh, very skeptic man, sometimes very sad, but sometimes also very laughing man. I love him very much. I loved him really, really very much. I think that he loves me too. You're welcome. Een uur later, hier is opeens een hele andere muziek. Vliegtuig, vertrekhal. Kijken naar buiten. Wat zie je? En deze volstrekt woepiesfeer staat, staat daar beneden. De kist. Ze hebben hem een beetje in de schaduw gezet. Dat vond ik wel aardig van ze. En ze hebben op de kist gekeken hoe die heette. Dat hebben we even gekeken. Daar wacht hij nu. Kun je beschrijven wat je precies ziet? Het is een... Het is een, uh, een doodskist met een... ja, met jute, jute zak eromheen. Met een etiket erop. Op een vorkheftruc. Die titel, die, die reist toch wel op een raar manier, vind je niet? Dat is geen manier van reizen zo. Maar dat is één voordeel. Hij kan geen vodka krijgen daar onderin. Dat zullen ze mooi niet doen. Dat gun ik hem ook. Voor deze rotstreek. Heb ik een hele domme vraag voor je. Echt de ergste vraag die uh, iemand een, een geïnterviewde kan stellen. Namelijk, wat is het mooiste dat je ooit met Jan hebt meegemaakt? Het mooiste? Dat was een rare belevenis op het West-Duitse eiland zult We zijn daar geweest in 1973... Hij moest naar Noord-Duitsland om te, te kijken naar de arbeidslager waar hij in de oorlog te werk was gesteld. En als een soort uitstapje gingen we naar Zult. We kwamen daar in een uh, zeer luxe hotel op de derde etage, twee kamers. En hij zat, zat bij mij op de kamer. En hij zei, wil je even mee gaan naar zee? Want ik moet mijn handen erin steken. Dat wilde hij altijd. Hij wilde altijd zijn handen in het water houden van rivieren van zee. Ik zei, Jan, mag ik even alsjeblieft blijven zitten? Oké. Okay. Dus hij gaat naar beneden. Ik kijk uit op zee. En ik zie hem naar de kustlijn lopen. En ik zie hem, godverdomme, zijn blauwe pak uittrekken. En het, was, het was winter. Het was uh, februari. En hij rent de zee in. En ik was al zo stupefee hiervan. Op, op hetzelfde ogenblik ging de telefoon. De, de, de receptie belde me op. Hervliek, wisten ze dat zijn vriend in meer gegangen is? Ik zei, ja, dat is waar. Is Dan ben ik naar beneden ge gerend. En met handdoeken en zeker twee mensen van het personeel. Naar zee gerend om hem terug te roepen en af te drogen. En wie is een pak te hijsen. Toen heb ik ook wel verschrikkelijk gelachen. Ja. ja. Ik heb het leuk gevonden hebben, dat, dat, dat, dat wij verslag doen van zijn laatste reis en gewoon hier vlak boven hem zitten. Heel erg leuk, dat weet ik zeker. Hij zou een beetje zuren over dat ik nu een motka heb en hij dus niet. Daar zou hij zeker over zuren. Maar voor de rest zou hij dat leuk vinden, ook op prijs stellen. Want hij was wel iemand die, die gevoel had voor stijl. For music. For music. yeah, you understand. Is <laughs> it okay? It's yeah, yeah, I good. Yeah. It feels good. Yeah. NL Buitenland. Very good, very good. Eerder uitgezonden in mei 1989. Gemaakt door Peter Flik en Rick Zaal. Zij volgden het laatste spoor van de legendarische radiotechnicus Jan Tittel. Hij overleed in Praag op 7 mei 1989. In het radioarchief bevindt zich een uitgebreide nalatenschap van programma's... die hij maakte met onder meer Han handreiziger en de in deze uitzending te horen collega en vriend Peter Flik. In de toekomst zult u zeker nog eens van Jan Titel horen hierbij. Woord op Radio 1. Heeft u vragen of opmerkingen over onze programmering... dan kunt u mailen naar woord.vpiro.nl. Dus woord.vpiro.nl. Of u schrijft. En nou ben ik ineens weer dat postbusnummer kwijt. Ik ga het even opzoeken. staat vast ergens anders. Even kijken. Nou, zeg... Ja, Oh ja, hier, postbus 11, 1200 JC in Hilversum. Dus schrijven kunt u naar VPRO ter attentie van woord. Postbus 11, 1200 JC in Hilversum. En op onze Facebookpagina vindt u de links om allerlei dingen terug te luisteren. Dat is facebook.com slash woord.nl. Het is uh, één minuut bijna voor vier. En dat betekent dat het tijd is voor een kort journaal. En daarna gaan we verder met woord. In het volgende uur, deel 9 en 10 van de hoorspelserie Michail Strogoff. De koerier van de Tsar. De moeite waard om daar even bij te blijven. Tot zo.